Dijkers met het NOS Journaal. Meer dan 200 Oekraïense vluchtelingen hebben klachten over hoe ze behandeld worden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Sommigen kregen hun salaris niet uitbetaald... of moesten zich verplicht inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De Oekraïners deden er melding van bij Fair Work. een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Fair Work maakt zich zorgen over deze groep Oekraïners in Nederland... Ze worden vooral geworven via online advertenties, vaak door malafide uitzendbureaus, die vanuit het buitenland opereren, zoals Polen. Het CDA moet iets doen aan de kloof tussen Den Haag en de rest van het land, zei partijleider Hoekstra na crisisoverleg tussen de landelijke top- en provinciale voorzitters. Op welke manier Hoekstra het herstel van vertrouwen wil aanpakken, maakte hij niet duidelijk. Het Internationaal Monetair Fonds en Oekraïne... hebben een voorlopig akkoord bereikt over een lening van bijna 14,5 miljard euro. De bestuur van het IMF moet de deal nog officieel goedkeuren. Het gebeurt waarschijnlijk in de komende weken. Er wordt al maanden over onderhandeld. Oekraïne is hard op zoek naar financiële steun... nu de economie van het land vanwege de oorlog veel schade heeft opgelopen. Bruce Springsteen heeft de hoogste culturele onderscheiding van de Verenigde Staten gekregen... De Amerikaanse rockzanger ontving de National Medal of Arts in het Witte Huis van president Biden. De onderscheiding bestaat sinds 1984 om bijzondere bijdragen aan de Amerikaanse cultuursector te eren. Springsteen werd geroemd als een van Amerika's grootste artiesten en verhalenvertellers, maar ook werd als reden voor de onderscheiding genoemd dat Springsteen de bass is. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of acht. Vanochtend vanuit het westen regen.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 De tes rêves, c'est qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une ce soirée. J'en roumonte, oh, je m'exprime, tu pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Feel it. I'll be feeling obviously revealing. Let me be a paper man. I love to be a joker, and we both are here to have fun. So let it rip. Cause she ain't